Ja, goedemorgen Zandvoort. Uh, we zijn uh, weer terug op zaterdag. Het is uh, drie over tien hier uh, in de studio op de Tolweg. En wie zit naast mij? Dat ja, is ja, ja. onze eigen Carina. Bonjour. Goedemorgen. Goedemorgen Ja, je allemaal. bent wel heel internationaal bezig geweest, <laughs> hè? Potverpillenpap. Nou, het viel wel mee. <laughs> hey, uh, nou, we hebben een, uh, een, een druk programma. Hey, heb je een leuke week gehad? Ik heb een hele leuke week gehad. Ja, maar ja. Je, bent, uh, je bent even weg geweest. Ik, ja, dat was echt maar heel kort. hè? Zoals jullie gehoord hebben misschien vorige week. Ja, maar Je was maar, live in de uitzending. Ja, live vanuit de uh, Eurostar. Uh, oh nee, de Eurostar, ja, ja. want ik had natuurlijk vertraging. Ja. Maar ik moet zeggen, terug ging echt perfect. Want ik dacht... Ja, die Fransen zijn er veel beter in. Nee, maar ik dacht, oh. alles is vastgevroren. <laughs> ja. Waarschijnlijk gaan we niet eens meer terug. Nee. Nou... Dat dacht ik, nou, wie hey, weet je weet het niet. Wie weet gaat dat gebeuren. Ja. Maar het ging allemaal zo smooth. Ik was echt heel blij dat we gewoon in drie uur tijd weer gewoon in Amsterdam Kijk, waren. Heel goed. Echt perfect. En de rest van de week? Heerlijk gewerkt. Goed zo. Ik heb kaktussen doormidden gesneden. Dat was onderdeel van een project. Zat er nog kaktussen? En uh, in kaktussen? de kinderen moesten voorspellen wat erin zat. Oh, kaktussen. Nou, zat kaktussen? Nou ja, ze hebben oh. allerlei <laughs> verschillende ideeën. Nou, en dan snij je het open en dan de stekels vliegen om je oren. Ik had ja. echt gisteren nog allemaal stekels in mijn vinger. Och, jeetje. Nou, verwondering. En dat nou, vind ik het leukste. Ja. Ja. Hé, hey, we hebben een uh, druk programma vandaag. Uh, we gaan uh, zo meteen beginnen met uh, Frank Castien. Die, zit, die heeft ze al aangeschoven. Die is een personal koude trainer. En uh, wat het uh, precies inhoudt, gaan we allemaal uh, horen. Dan uh, gaan we straks uh, praten met uh, Marloes Paap. En Marloes Paap is uh, uh, raadslid... Van uh, Jong Zandvoort. Ja. En die hebben een, uh, een, een, een, een petitie gestart om de proef op de zeeweg uh, te stoppen. Oeh, en er is dus ja. enorm veel op gereageerd uh, uh, vooralsnog. Dus uh, goed verhaal. Vind, ja. ik, vind ik persoonlijk hoor. Maar, uh, en daarna hebben we Rob Langenberg aan de telefoon. Rob Langenberg is uh, ja. de man die uh, alles heeft... Uh, heeft georganiseerd, zeg maar, voor de Grand Prix. En die wordt nu ook directeur van Pride at the Beach. Nou, en wat dat in gaat houden... Hij was ook van de die... race, hè? Hij was ook van ja. de zeepkisterrace. Ja. En wat gaan we het tweede uur doen? Het tweede uur. Dan komt Lars Carré. Hij gaat praten over de oude avond... in het kader van het preventiemodel naar IJslands model, dat vind ik ja. toch wel weer heel interessant. Ja, dat, cool. uh, dat wordt op 28 januari georganiseerd, daar gaat Lars alles over vertellen. Ja. Dan komt Klaartje Koster. Nee, die uh, bellen we. Die gaan we bellen. <laughs> ja, ik zie het, we gaan haar bellen. Uh, laat je niet oplichten. Uh, ja, senioren en veilig online kun je een cursus vervolgen. En dan komt Willem Strooman, hij komt wel hier naartoe. Ja, natuurlijk, Willem en, uh, komt altijd. Ja, dat is heel gezellig en hij gaat vertellen over... Uh, de Classic Concert maar Jeugdorkest. Ja. Dus heel interessant. Ja, nou we ja. gaan uh, beginnen met uh, Frank Astien, zoals gezegd. Die zit al tegenover ons. Frank, uh, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Hartstikke leuk dat je er bent. En uh, ja, de Walrus Club. Brr. Brr. Oh, ja, <laughs> ik... De Walrus Club is ja. een club die, uh, zeg maar, is, eeuwen, is eeuwenoud. Hè? Een Russische uh, traditie eigenlijk.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 die in dat deel van de wereld kwamen, zagen al dat uh, zeg maar, aan die uh, oevers van, van, de, van het water... of het nou meer of een rivier was, stonden de banja's. He. Je hebt een, mm -hmm. een erge banja-cultuur in dat deel van de wereld. Het is dus, uh, binnen opwarmen en dan vervolgens een koude bad te nemen. Ze dus zagen dat die mensen eigenlijk heel goed uitzagen. Het is een beetje sauna-achtig. Ja, ja, de banja is een, een, een sauna-vorm zeg maar, in dat deel van de wereld. Dus de sauna houdt eigenlijk in. Je warm je erg enorm op. En daar is onze training ook op gebaseerd, contractharding. Mm -hmm.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 Is, dat, is, dit, is dit jouw, jouw dagelijkse uh, baan, zeg maar? Nee, dit is niet mijn dagelijkse baan, want uh, de winter in Nederland duurt niet een heel jaar rond. Uh, uh, oh nee. Uh, nee, nee. Uh, nee, dus dit is niet mijn dagelijkse baan. Dus ik combineer dat uh, met, met andere werkzaamheden. Oké, okay, oké. Okay. Ja, wij ja. kennen elkaar uit het uh, verre verleden.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 Uh, ja. En dat gaat langzaam, uh, hoop ik, dat uh, steeds meer mensen enthousiast te krijgen. Want waar van start mijn... jij dan? Waar, vanaf waar doe je dit dan? Ik, ik doe dit uh, bij Talassa, strandafgang uh, oh, ja. Oké. Okay. Okay. Uh, elke zaterdagochtend, behalve dan deze ochtend. En hoe kunnen mensen zich aanmelden? Uh, we hebben een website, winterswemmen.nl. Ja? Uh, daar staat eigenlijk onze hele methodiek van de Walrusclubs uitgelegd. En daar staat ook de, de informatie over...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 Uh, nou, ander... ik hoor alleen maar voordelen. Ja, <risetie> ja nee, inderdaad. Ja, ja de enige nadeel is dat koud is. <lacht> ja, ja, ja, ja. Ja. ja, maar, de, de, de, maar dat een voel een je ander, volgens mij daarnet. Het voordeel he. is, uh, of, de, oude, e, wat er gebeurt is, er komen endorfines bij. Sommige mensen noemen dat gelukshormoontjes. Ja. Die gaat je ook een soort lekker voelen. Ja. Ja. En je bent aan zee, dus dat, daar de zitten ook alweer goede stoffen. Ja, kijk, ja, wat ja. ik vertelde, we hebben meerdere locaties in Nederland. Onder andere ook in Zutphen, in Tilburg en in Deventer.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 En dan uh, delen we alle ervaringen van het afgelopen ja. seizoen met elkaar. Maar we, we bespreken ook weer zeg maar, nieuwe inzichten. Uh, om zo up-to-date mogelijk ja. te blijven. Ja. ja, ik loop elke morgen uh, op het strand. en uh, ik zie heel veel mensen zwemmen. En dan uh, vanuit uh, de, de, de sauna die daar uh, tegenwoordig mm -hmm. is. en je ziet uh, elke dag wel een groepje mensen. die uh, altijd met elkaar uh, ja. uh, het water inspringen. Uh, is dat, da, da, daar hebben jullie niks mee te maken. Hè? Maar uh, is, dat, is dat dan net zo goed als wat jullie doen? Of is dat een... Stel, ik kom uit mijn bed en ik denk... Nou, ik ga vandaag eens uh, uh, het water in. Ik denk dat zij ook een warming-up moeten doen. Ja, dat denk ik wel. Ja, hè? Ik ben een keer bij geweest nog. Uh, een van mijn eerste radioopnames. opnames ja? Bij de club die dan uh, vanuit het uh, nou ja, strand ook hup de zee in ging. Elke zaterdag doen ze dat.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 Ik deed dat vroeger ook. Ik ben dit, zeven jaar geleden ging ik zelf de zee altijd in. Dan kledde ik me uit, dan rende ik erin. <laughs> en dan plonsde ik er drie keer in en dan ging ik eruit. En dat gaf mij twee hele interessante inzichten. Dat is: A, ik kreeg er enorm gek, te gek gevoel van. Ik denk wat gaaf is dit qua energie, maar ook uh, gewoon uh, qua boost. Maar het tweede was is dat ik uh, daarna het heel koud bleef houden. En het heel veel moeite had. Het uh, dus begon echt een soort rillerig uh,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 Hoeft niet, maar wat ik sowieso onderdeel van mijn training is, aan het einde van de training, als we die warming-up van minimaal 20 minuten na afloop van het koude moment weer gedaan hebben, eh, drinken we sowieso altijd met elkaar thee, op het, in dit geval op het strand. Mm -hmm. Het is goed voor het groepsgevoel en leuk en even naklessen met elkaar. Maar het heeft ook goed, want met warme drank eh, zorg je ook weer dat je interne koffertje ook weer helpt om... Eh, ...goed op temperatuur te worden en ja. te blijven. En personal koude training is ook uh, mogelijk bij jou? Dat is zeker mogelijk. En wat is daar het verschil tussen? Uh, nou, het verschil... De, de methodiek is gewoon hetzelfde. Mm -hmm. Het de, de grootste verschil is uh, <coughs> eigenlijk... Ik geef het aan een individu in plaats van aan een groep. Mm -hmm. Dat is het. Ja, zo eenvoudig <laughs> je, je, kan het zijn, ja. Je krijgt iets meer, uh, iets meer aandacht. Ja, aandacht. ja precies. Ja, ja, ja. ja. En, uh, ja ik begrijp mensen meer een, ja, ja. één op één... En nou, de, de, de, de, de vraag van de week. Uh, wat kost het? <laughs> wat kost het? <laughs> rappata, rappata. Nee, ja, ja, het, ja, het, het is een investering die je doet. Uh, een jaar lidmaatschap, dus een seizoen, is 25 euro. Oh, dat valt per er erg mee. mee. Ja, en dan, ik denk, daar komt het. Ja. Ja, ja, nee, nee, nee, helemaal niet. En, uh, althans, dat vind ik. En uh, dan betaal je per week uh, aanwezigheid. En dat is 9 euro. Oké, okay. per Per, per, per groep, per groep. In groepsverband. In groepsverband is dat dan 9 euro. Ja, ja, ja dat is natuurlijk ja. redelijk de moeite waard. Ja, ja. En, en, en, en mijn missie is vooral ook um, eh, om zoveel mogelijk mensen eh, de helende kracht van koude harding te laten ervaren. Mm -hmm. dat is echt, dus, ja, ik, het geeft mij ook een enorm goed gevoel, los mm -hmm. van het koude prikmoment wat ik zelf ook heb, om, het, uh, om mensen te zien ja. helend, laat ik het dan maar ja. zo over zeggen. Maar het is ja. iets, niet, niet iets waar jij uh, uh, uh, geld aan verdient? Nou... Een beetje. Een beetje. Maar ja, ja dat is niet, uh, niet uh, dat je denkt van... Uh, nee. Ik ga overmorgen naar Tenerife. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee, nee dat uh, zie je zeker niet. Nee. Maar uh, ik vind het gewoon heel gaaf om te doen. Leuk. En ik vind vooral... Kijk, wij, ik denk, en uh, wij met ons allen qua World dat de koude harding, zoals eh, het winter zwemmen... Uh, nog echt in de kinderschoenen staat. Ja. In het westenste deel van de wereld.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 Pray. And someday, when the years have... Oh Cliff Richard en uh, ja, uh, de, de, de jongens. Hè? Dat uh, was uh, vroeger ook een, uh, een televisieprogramma. Een serie. Oh, een serie was nieuws. dat. Ken Heel goed, je die he? nog? Ja, maar ik oh, ken ik zeker. Geweldig. Dus uh, we, we wachten nu op Marloes Paap. Uh, um, ja. Want zij gaan praten over de proef uh, op de zeeweg... waar een, uh, ja, een uh, enorme uh, uh, gedoe over is eigenlijk. En ze hebben een uh, petitie gestart op uh, internet en uh, ik ben benieuwd uh, ja. hoe zich dit gaat ontwikkelen en uh, nou laten we nog maar even één plaat draaien voordat uh, Marloes hier binnenkomt ja. dan komt het helemaal goed maar ja we krijgen Ed Sheeran the Shape of, of...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 The Shape of You. Uh, The Shape of You. Ja, een van de mooiste platen naar mijn mening. Die ik uh, jaren uh, ja, al uh, op, mijn, uh, op mijn favoriete lijstje heb staan. Het is een heel goed hardloopnummer. Het is een heel, is een heel goed hardloop. een goed ritme in. Ja, ja. ja klopt. Uh, ja, Marloes ja, komt binnen. Marloes komt binnen, ja. maar we hebben Rob aan de telefoon. Oh Ja. Ja. Oh, nou. Ja, dat, dat, dat klopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Rob. Hoe is het? Ja, maar Loes was wat laat. Dus ik denk, nou, laten we Rob even bellen. Anders vallen we in zo'n gat. En, uh, ja, we, gaan, we hebben jou gebeld. Ja, <coughs> Omdat jij natuurlijk. Uh, ja, we kennen jou als uh, organisator van uh, alle, alle dingen die buiten de Grand Prix om ge, ge, ge, georganiseerd zijn. En uh, ja, dat heb jij natuurlijk al uh, uh, twee jaar achter elkaar. Of dat, dit, dit, dit wordt het tweede jaar voor jou? Nee, dit wordt het tweede jaar. Ja, ja precies. Dat klopt. En nou, als het jaar het... Hebben we hebben inderdaad het Sandford Race Festival uh, gedaan. Juist. Nou, als het net zo leuk is en goed is als het vorig jaar, dan, uh, dan belooft het nog wat. Maar uh, dat is niet de reden waarom we je gebeld hebben. Want uh, jij bent directeur uh, van de stichting uh, Pride at the Beach, wat de stichting LHBTI uh, was. En uh, ze gaan dus verder onder de naam Pride at the Beach. En jij bent benoemd, benoemd tot uh, directeur-bestuurder. Uh, Wat gaat jouw uh, uh, functie worden? <laughs> ja, zoiets klinkt hartstikke mooi. En het, het zijn heel veel termen inderdaad die je gebruikt. Maar het belangrijkste is om te weten dat uh, de organisatie die voorheen die Pride at the Beach organiseerde dat hij eigenlijk heeft gezegd, we merken gewoon dat om dit evenement weer verder te brengen, om dit, verder, dit evenement verder uit te bouwen, is een andere type organisatie nodig. En uh, zonder de luisteraar daar met allerlei uh, ingewikkelde uh, uh, zaken mee lastig te vallen. Uh, wat ze vooral hebben gedaan is iemand uh, uh, aangetrokken die eigenlijk dagdagelijks bezig kan zijn met die organisatie van Pride at the Beach dit soort evenementen vragen steeds meer van een organisator met vergunningen en met programmering en met sponsoring en met geld en met budgetten en subsidies en noem het allemaal maar op. En dan is het gewoon fijner dat je iemand hebt die daar gewoon dagdagelijks ervaring mee heeft maar ook mee bezig is. En dat is de reden waarom de organisatie, de oude organisatie heeft gezegd, wij willen graag dat naar een wat hoger niveau brengen. daar heeft De gemeente heeft dat omarmd en dat heeft ervoor gezorgd dat wij nu met elkaar een soort van kickstand kunnen maken met alsmaar één doel en dat is dat Pride at the Beach uh, nog groter, nog mooier, nog uh, inclusiever te maken dan dat het tot nu toe is geweest. Nou, dat klinkt allemaal ontzettend goed. Goedemorgen trouwens. Ik uh, heb even ja, een uh, koptelefoon erbij gepakt om jou ook te horen. Uh, en de voorzitter van de stichting LABTI aan zee, Roy Dongen, die is ook ontzettend blij met je. Dat, uh, nou, ja. dat, dat is uiteraard altijd fijn om te horen. <laughs> uh, ik uh, moet zeggen, de gesprekken met het, uh, met het bestuur zijn uh, ontzettend prettig, uh, heel open en uh, heel constructief en uh, nou, toevallig hebben we over twee weken ook de eerste officiële bestuursvergadering met elkaar en daarin zal ik ook uh, het idee en de aanpak voor, voor dit jaar presenteren en ondertussen ben ik uiteraard al volop bezig om met name die partners te vinden, want dat is mijn voornaamste taak eigenlijk in deze periode ja, voor, voor een feestje is geld nodig um, uh, en dat, dat krijg je deels vanuit allerlei subsidies, maar dat moet je deels ook uit de markt gaan halen, dat is mijn primaire taak en dan in de volgende fase gaan we kijken, naar nou, wat kunnen we daar dan voor doen en vooral hè, voor welke specifieke doelgroepen willen we dat, uh, dat doen, waarbij natuurlijk uh, de regenbooggemeenschap uh, wel de primaire doelgroep is. Ja, en dan uiteindelijk, eh, maar daar komen wij vast dan nog wel eens een keer op een later tijdstip over te praten. Wat gaan we dan doen en hoe kan eh, de, de, de Zandvoorter en de mensen uit de regio Zandvoort daar dan bij zijn? Want dat is het uiteindelijk wel. Hè. We willen laten zien eh, eh, dat je kan zijn wie je wilt zijn, mag zijn wie je wilt zijn en dat, eh, dat iedereen zich daar thuis voelt. En eh, dat is eigenlijk het belangrijkste doel ook van het Pride at the Beach. Ja, en het is uh, dit jaar uh, uh, uh, World Pride dat in Amsterdam wordt gehouden. En uh, ja. uh, Zandvoort er wordt er ook niet over geslagen in deze, in deze situatie. Nee, is, zeker niet. En dat is, dat is ook wel echt leuk. Kijk, ik bedoel, iedereen kent natuurlijk Pride Amsterdam, <coughs> met, met name de, de, de Canal Pride. Ja, precies. Uh, uh, uh, dat is gewoon echt wereldwijd iets unieks. Uh, wat wij heel erg leuk vinden is dat we samen met Pride Amsterdam... Uh, eigenlijk zo afspreken in de programmering dat de maandagavond, in dit geval 27... 20 juli uh, ook prei is van een programma in Amsterdam... en dan komt eigenlijk die hele regenbooggemeenschap naar Zandvoort... Um, um, dan hebben we daar dus in ieder geval de parade, want die staat natuurlijk als een huis. We hebben een, een, een mooi slotfeest, maar wat ik veel belangrijker vind is om met elkaar te kijken hoe je daar in de aanloop daar naartoe, want dat moet de climax van, uh, van die Pride at the Beach zijn, maar hoe we ook gewoon nog wat sociaal, maatschappelijke, um, uh, uh, maar ook educatieve activiteiten op kunnen zetten, zodat we de hele week lang um, uh, aandacht vragen voor, uh, voor inclusiviteit en nogmaals met name voor die, uh, die regional gemeenschap. En dat is, dat is het doel, maar nogmaals, dat is de inhoud. Uh, ik vind ik, ik ben super blij dat, uh, uh, uh, uh, dat, dat ook de gemeente Zandvoort ons de mogelijkheid geeft om deze stap te zetten. Uh, ik heb heel veel gesprekken al gevoerd van de week, daar hoor ik alleen maar weer enthousiaste mensen. En uh, ja, ik hoorde jullie net in het begin zeggen van, uh, hey, we kennen je van het Zandvoort Racefestival? Ik heb een soort déjà vu. Want wat ik vorig jaar heb meegemaakt toen ik in februari begon op het raceval, dat, racefestival, dat zie ik nu ook weer gebeuren. Ja, en als wij dan met die energie en met al die vrijwilligers... die ongelooflijk goed werk hebben verricht tot nu toe... de, de, de schouders eronder kunnen zetten... dan ben ik ervan overtuigd dat, dat Zandvoort straks niet alleen bekend staat... Als, als de kustplaats van Nederland... maar ook bekend gaat zijn in... nou, ik leg de laf lekker hoog voor ons... in Europa als de meest inclusieve badplaats van Europa. En dat is denk ik een hartstikke mooie doel wat we met z'n allen voor ogen hebben. Ja, en jij hebt natuurlijk een enorm voordeel... Dat je uh, al uh, goede relaties bij de gemeente hebt. En uh, ja, daar, uh, daar kan je natuurlijk al... Uh alle voordelen uithalen. Nou, het was, het was echt leuk. Van de week sprak ik een partner... Uh, uh, die zowel geïnteresseerd is in de doelgroep... van het Zandvoort Race Festival... als in, uh, in Pride at the Beach. En dan is het wel leuk. En dan zie je meteen ook wel schaalvoordelen. En dat is dan nu toevallig omdat ik met twee projecten... in, uh, in Zandvoort bezig ben. Maar ja, het maakt het wel makkelijker. Je, je hoeft eigenlijk maar één keer langs... en je kan twee onderwerpen doen. En dat is nou precies uh, eigenlijk de reden... Waarom, uh, waarom we deze transitie hebben gemaakt eigenlijk in een organisatie. Is dit allemaal te, te behapstukken? Uh... Nou, dat wou ja, ik ook vragen. Ik zou je eerlijk vertellen, maar ik weet dat mijn partner meeluistert en niet altijd blij is dat ik op dit soort ja. nog, nog meer projecten doe. Maar ja, ik doe nog twee andere projecten erbij, maar het is zeker te, te, te behappen. Uh, goed is ook om te weten dat dit geen fulltime job is. Hè, want mensen denken nu van wow, er gaat iemand een uh, fulltime op. Deze is zeker niet. Ik ben daar ongeveer een dag in de week mee bezig. En dat is niet gemiddeld. Dat is gemiddeld. Hè, want er zijn dagen dat je of weken dat je er meer mee bezig bent en er zijn ...weken dat je er minder mee bezig bent. Uh, maar wat, wat ik zeg, hè, de schaalvoordelen zijn er ook. Je kan dingen combineren met elkaar. Uh, uh, en ja nogmaals, als je leuke dingen doet... ...en dat is dit, en dat is het Zandvoort Race Festival... ...dan voelt het bijna niet als werken. En dan, uh, dan, uh, ja, dan, dan is het gewoon leuk. Het is bijna hobbymatig. Ja, dag heeft 24 uur, hè? Ja, ja ik zal het Soms, zeggen uh, om ja. vanmorgen... al ...mijn eerste mailtje en appje aan het versturen was... ...popride.com. Uh, maar dat, dat ligt meer bij mij. Was je in je jeugd ook al zo'n verbinder en een organisator? Ja, dat, dat, dat weet ik. De organisator is weer zeker. Want ik, uh, ik zat al in de brugklas in de... In de nou, wat is dat? De school, uh, school... Leerlingenraad? Ja, de leerlingenraad om feesten te organiseren. Ah, Verbindig, denk ik. Ja, weet ik eigenlijk niet. Dat is, dat is een leuke vraag. Daar ga ik eens over nadenken. <laughs> of, uh, of dat zo is. Ja, maar je talent de, uh, ja. zat er al, uh, al. gewoon in verborgen hè? Jou, dus, uh... <laughs> Nou, ik weet wel dat dat, uh, dat dan een van de, van de krachten is. En als je die dan op de goede manier gebruikt... Juist. en daardoor veranderingen kan, voor elkaar kan krijgen. En dat, dat is het belangrijkste. Ik, ik, de, die maatschappelijke component is wel heel belangrijk. Ja. Uh, en, en dat vind ik leuk. En uh, uh, nou, daar kan ik ook met heel veel energie en enthousiasme over praten. Dus dank je wel dat ik daar mooi even de tijd voor kreeg vandaag in jullie uitzending. Ja, nee, helemaal, nee, nee, nee dank jou wel. Uh, ja, nog even terugkomend op de Grand Prix... Uh, gaan daar nog uh, speciale dingen uh, uh, plaatsvinden die we in het vorig jaar niet uh, hebben meegemaakt? Z zeker, zeker. Vertel, maar die ga vertel. Ik even als, uh, die wil je ook meteen horen? <laughs> ja, heel uh, leuk. Ja, ik, ik moet even de formele weg volgen. Het is zo dat wij natuurlijk afgelopen jaar een prachtig rapportcijfer hebben gekregen van het onderzoeksbureau dat in de opdracht van de gemeenteraad uh, dat hele racefestival heeft geanalyseerd. Daar ben ik super blij mee. Ondertussen hebben ze daar ook weer mooie aanbevelingen in gedaan en vind ik zelf dat wij als festival ook weer de lat hoger moeten leggen. Hè? Ja. De Dutch Grand Prix, uh, heeft als campagne de final lap. Iedereen wil daarbij zijn. Hè? Uh, het kan zomaar weer 35 jaar duren voordat hij er is en misschien zelfs wel nooit meer. Dus iedereen wil daarbij zijn. Dat merk je. Dat merk je aan de kaartverkoop, hoor ik van uh, de collega's van de Dutch Grand Prix. Dat merk je in, uh, in het bedrijfsleven van bedrijven die voor de laatste keer erbij willen zijn. Maar je merkt het ook in het enthousiasme in het, in het dorp. Dus ja, ik leg de lat wat hoger. Er gaan wat dingen veranderen. Uh, uh, maar maar uh, dat ga ik dan toch pas bekendmaken. nadat ik dat formeel gezien. met mijn uh, raad van toezicht heb besproken. Dat ik dat formeel. met uh, de wethouder <laughs> van de gemeente met heb besproken. En daarna kom ik. ja, groeien jullie terug. Je lijkt en wel een politicus. Uh, ja, maar je moet even de juiste volgorde hebben. Want ik vind niet netjes dat, dat mensen nu. Nee, dat begrijp ik. Begrijp terwijl dat nog gepresteerd moet worden. Maar ik kan er wel uh, aangeven. normaal gesproken is het Racefestival. natuurlijk de hele week met vlag, met, met, met, met aankleden. of de hele maand met aankledingen. van alles en nog wat. Maar zijn de Echte dagen rondom de DGP. Maar dat gaan we verlengen. We hadden natuurlijk vorig jaar al die zeepkistrace het weekend ervoor. Ja. Dat tipje van de sluier wil ik dan oplichten... De hele week gaat er van alles en nog wat uh, uh, plaatsvinden op één centrale plek in Zandvoort. Okay. En daar moet je het mee doen. Hè? Moeten jullie het mee doen? <lacht> <lacht> nou, ik denk dat wij elkaar <lacht> nog wel een keer gaan spreken in de, in de tussenliggende periode. Dat, dat uh, verwacht ik ook. En nogmaals, het is echt uh, op dit moment een mooi programma waar ik echt heel enthousiast over ben. Maar ook hier uh, geldt wel weer. We moeten wel even zorgen dat we ook genoeg uh, geld hebben om dit feestje te betalen. En daar werk ik hard aan. En uh, nou, ik, we, we zitten pas... Uh, uh, wat zitten we nu? Tweede week van, van januari. Vorig jaar ben ik pas in februari aangesteld. Dus uh, alles wat we nu al uh, kunnen doen en hebben gedaan. dat is al, uh, ik zal maar zeggen, winst ten opzichte van vorig jaar. We nou, hebben dus alle vertrouwen in dat het weer een prachtig feest gaat worden. Helemaal goed, en, Rob. We twee feesten achter elkaar, hè? Precies. I Pride. En dan gaan we meteen over in het racefestival. Naadloos. Klimaat op uh, 23 uh, augustus. Hartstikke goed, helemaal goed. Nou, en, en nogmaals, uh, ja, we spreken elkaar natuurlijk nog wel in die tussenliggende periode. En, uh, in ieder geval voor nu heel hartelijk dank. Ja, gedaan, en ik wens jullie allemaal een goed weekend. En van hetzelfde, en nou. een stukje muziek. Said you felt so happy you could die. I told myself that you were. Bent, hè? Ja. ja, ja dat klopt. En, en uh, hoe heet ze ook weer? Uh, Gotti en Kimbra, met de van I used to know. Kijk, hmm. en dat uh, zie je, dan zijn we daar ook weer uh, heel bij. nooit van gehoord qua <coughs> artiesten. Maar. Qua artiesten. Nummer, heb, nummer, ja. wel ja, nou. ja Ja, ja, ja. Nou, ja. we uh, hebben hier uh, tegenover ons zitten uh, Marloes Pa. Marloes, uh, hartelijk welkom. Nou, uh, je bent een petitie gestart.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 Oké, okay, okay. ja. en hoeveel verwacht je? Nou, we hadden dit nog niet echt verwacht in drie dagen. Nee, Toen had je het niet verwacht? Natuurlijk, want het, is, het leeft dus wel heel erg ja, onder de Zandvoorters. Ja, ja. Um, en de omgeving denk ik ook. Ik ja. denk ik dat er ook buiten Zandvoort veel ondertekenaars zijn. Dus um, ja, we hopen toch wel richting de twee, 2,5 te gaan. Uh, ja. ja, want we hebben al best wel een hele tijd geen files in die avond zoals vroeger. Ja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 Ik denk dat er straks gewoon een file aan bussen staat op de Zeeweg. Ja. Want die kunnen ook niet <laughs> meer invoegen, ja. Nee. En dan heb je gewoon <coughs> twee. Je bedoelt naast in Bloemendaal. Ja, nou ja, ja. als je weer moet invoegen, ja. ja. Dus ja. En bij de Rotonde natuurlijk. En bij de in, uh, Rotonde. Ja. Ja. Dus en de het... mensen moeten allemaal uh, aan het begin hun auto kwijt eerst. Ja. Uh, dan die pendelbussen in.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 Dus, uh, ja, je daar... weet dat de Zeeweg is de eerste vierbaansweg in Nederland is geweest hè? Oh, dat wist ik niet. Daarvoor ja. ben ik nog net iets te jong. Dat is een mooi ja, waar. Geschiedenis. Ook ja. voor mijn tijd hoor. Maar uh, inderdaad, de, de, de Zeeweg was de eerste vierbaansweg in Nederland. Fantastisch. Ja. Leuk, nou, leuk te houden. Zo houden. <laughs> Zo houden. Dat is historisch. Ja, precies. Ja. ja, daar kan je ook nog wat mee doen. Ja. Maar uh, ja, uh, uh, ja, er is verder weinig over te zeggen, denk ik. Hè? Ja. Gewoon afwachten nu, hè? Nog even. Ja, Twee blijf, week. blijf ondertekenen, zou ik zeggen. Ja. Ja. En ja. Waar, hoe kunnen mensen dat doen? Zeg eens even. Uh, dat is de website. Ik pak hem er even bij. Mm -hmm. uh, zeewegzandvoort.petities.nl Die is speciaal zeeweg. gemaakt. Nou ja, petities.nl bestaat dat al maar. bestaat, en dan hebben jullie dat. zeewegzandvoort.petities.nl oh, Ja, zeewegzandvoort .petities .nl. ja Dat is het. Stop de proef op de zeeweg. Ja. En uh, hoe lang gaat de proef duren? Uh, vier maanden. Goedemorgen. Ja. Ja. ja. Nou, dat wordt lachen. Nou, het wordt een ja. langere reistijd. Je kan een van. picknickmandje meenemen. Ja, dan dan ik kan wel. je langs de zeeweg even picknicken. Als je, je moet in wel je brood staat. nemen. Ja, ja, je moet een inderdaad een je brood nemen. <laughs> ja, ja, en ja. een dekentje. Ja. Nou Marloes, uh, ik, uh, ik wens je heel veel succes met deze actie. Dank je wel. En ik hoop dat het, uh, dat het, uh, ja, dat het uh, gaat lukken. Goed. En uh, ja. succes straks met de verkiezingen. Ja, bedankt. En wellicht komen we elkaar ja, nog wel tegen. Ja, ze wilde tegen. niks loslaten. hè? Nee, hè? Nee, maar Dat is dus ze laat ja, niks los. Nee. Wij, wij <laughs> vroegen uh, uh, Meloes net van uh, hoe gaat het nou worden <laughs> met uh, Jerry Kramer? Gaat hij weg? Of uh, En wie komt er die dan komt er op één? Uh, nee. nee, niks. niks. kom Geen commentaar. Nee, geen commentaar. Dan wordt het een verrassing. Ja, dan wordt het een verrassing. Nou, we komen er nog wel op terug, hoor. Dankjewel. Dankjewel. Dank je Dankjewel.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 shouldn't do, but you dance, dance, dance And ain't nobody leaving, so keep dancing I can't stop the feeling So just dance, dance, dance So just dance, dance, dance, so dance, dance, dance. Ooh, it's something magical It's in the air, it's in, my blood is rushing on, rushing on. I don't need no reason, don't need control, don't need control.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 One for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', livin' it up in the city. Got chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Hot dang. Call the police and the fireman. I'm too hot. Hot dance. Make a dragon wanna retire, retirement. I'm too hot. Hot dance. Say my name, you know who Break it down. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk don't give, give, give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch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 Call the police and the firemen, I'm too hot Make hot like a dragon, roll a retirement. I'm too hot. Hot, hot, hot Bitch, say my name, you know who I am I'm too hot, hot, hot And my band bought that money Break it down Girls hit you, hallelujah Ooh. Girls hit you, hallelujah Ooh. Girls hit you, hallelujah Ooh. Cause Uptown Funk don't give, give it to you Cause Uptown Funk don't give it to you Cause Uptown Funk Just watch. I'm